Gestart. Clemens Peters met het NOS journaal. In Amsterdam zijn de decembermoorden in Suriname herdacht met onder meer een fakkeloptocht en een herdenking in het stadhuis werd stilgestaan bij de politieke moorden van precies 35 jaar geleden. Op 8 en 9 december 1982 werden 15 tegenstanders van het Surinaamse militaire regime van Desi Bouterse gemarteld en geëxecuteerd in Paramaribo. In Suriname is eerder dit jaar 20 jaar cel geëist tegen de hoofdverdachte president Bouterse. Bevallen in het Scheper ziekenhuis in Emmen blijft voorlopig toch mogelijk. De verloskamers en de afdeling kindergeneeskunde kunnen tot zeker 18 december open blijven, omdat kinderartsen van andere ziekenhuizen in de regio bijspringen. En dat geeft het ziekenhuis in Emmen langer de tijd om vier kinderartsen te vinden. Dinsdag werd gezegd dat de afdelingen dicht zouden gaan bij gebrek aan kinderartsen. Het vliegverkeer van en naar Schiphol heeft al de hele dag last van het slechte weer. En dat leidde vanmorgen al tot vertraging bij zeker de helft van de binnenkomende vluchten. En die achterstand heeft het vliegverkeer op Schiphol de rest van de dag niet meer ingehaald. Aangezien het slechte weer aanhoudt, moeten reizigers ook vanavond nog rekening houden met vertraging. Ook op de weg blijft het uitkijken. Het KNMI heeft tot middernacht code, rood, wat nee, code geel afgekondigd. De grootste kerstboom ter wereld in IJsselstein blijft dit jaar onverlicht. Vanochtend sloeg de bliksem in in de toren, waardoor de 120 lampen niet aankunnen. Door het onderzoek blijkt dat de elektronica zozeer is beschadigd dat de meeste lampen kapot zijn. Technici verwachten de problemen niet tijdig te kunnen verhelpen. Dit jaar is het precies 25 jaar geleden dat de toren in IJsselstein voor het eerst werd omgetoverd tot de grootste kerstboom ter wereld.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 Thank you. It's been going on You've been like it's so shady I've been feeling it lately Radio. Radio, radio, radio, met ZFM. ZFM. Hey, Le Fender. I too late, shouldn't catch feelings on the first day. Oh, oh, oh, oh, zero to 100, no first base, ended up with coffee back at your place. Oh, oh, oh, oh. every night is keeping me awake. I keep thinking about all the things that I would change. We can go back. Never had a time to find our own pace. Oh, oh, oh, oh, oh. Trying to drive things don't go away. Sleep in the bed with my own mistakes. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Every night is keeping me awake. I keep thinking about all the things that I would change. We, we, we, ja, we zijn alweer live. Goedenavond, welkom bij een nieuwe, een nieuwe frisse, fruitige Seat op jouw Seamham Zandvoort. Jawel, jawel. Ik, ik hoor een beetje een echootje hier zo in de uitzending, Dennis. Dennis? Ja. Ja, ja ik, ik wil ook wel ja, DJ, DJ Dion zit niet zeggen. Maar, DJ zit zeggen. Ja, daar reageer je allebei op. Hé, hey, twee uur lang en Hey, uh, Jack. Uh, gezellig dat je er weer bij bent met deze After Birthday Bash uh, maar weer. Ja, Hoeveel lentes ben je nou geworden? 18. Auw. Ik heb nog een hele leven voor je. Ik krijg gelijk een mailtje hier zo binnen van... ...hé, hey, volgens mij klopt het niet helemaal. Nou ja, oké, okay. we draaien het om 81. Nee, klinken we lekker jong voor de leeftijd. Hey, we trapten af met Charlie Poet met How Long in de EDX Dubai Skyline Session ja. Remix. Laat het aan EDX over het. het is meteen een heerlijk plaatje. Maar waarom moet het nou weer EDX Dubai Skyline, kan het niet gewoon EDX Remix heten? Veel makkelijker, ah, het moet, schrijf je makkelijker op een ook. Het moet zomers klinken. Nou ja, EDX klinkt al bij mij zomers hoor. Hey, maar daarna Jonas Blue with Good Go Back... Nou, terug gaan we niet hoor. We gaan alleen maar vooruit hier, wij zie het. Forward. Ja, back. En forward. Hey, twee uur lang, wat hebben we vanavond allemaal in de uitzending? Nou, we gaan eventjes kijken in de chart. Wat zal er vandaag uh, zijn gebeurd? We hebben we een uh, aantal stijgers, dalers? Uh. We kijken gewoon eventjes. En je is het straks van ons. Natuurlijk onze mailbox. Hij is weer prop en proppie vol met allemaal nieuwtjes. Spamfilteren, over overuren. Ja, nou, dat was me goed ook hoor. Ongelooflijk. Ja, sorry, er staat ook een paar felicitaties tussen. Ja, dus, uh, die, uiteraard... ja die hebben we er nog een netjes uitgevist. En ja, dan dat tweede uur. Ik hoop dat je er klaar voor bent hoor. Echt. Ik hoop het echt hoor, Dennis. Uh, ja? Ja, ik, ik, ik heb wel een uh, vermoeden dat het een beetje meer uh, uptempo wordt vandaag ja zwabben ja het waait ook erg hard hè dus dan ga je ook wel uh, hard ja da daarom juist en als het een beetje harder waait buiten dan gaat het hier binnen ook een beetje stormen ja een beetje stormen ja ik weet niet of je kerstboom al uh, hebt staan nou, ik wacht daar nog even mee. Je wacht mee. er nog eventjes mee? Uh, tot de storm is gaan liggen. Ja, oké. Okay. Nou, dan moet als, je nog uh, even wachten. Er liggen een naalden buiten. Ik heb in ieder geval wel al een uh, boompje staan. Hij is nog niet aangekleed. Maar dat is wel goed ook bij de volgende plaat. Want... Nou, voor ja, de, voor de mensen die uh, op de livestream kijken, staat een heel mooi boompje hier uh, bij ons in de hoek. Ik vind de studio zo gezellig verlicht. Ja, ja helemaal oh. huiselijk. Echt, uh, als je een nieuw filtertje voor je Facebook nodig hebt... Nou, nou uh, kom even kom even, je, even, kom even je, selfie je hier ook. Het <laughs> lijkt hier... Ja, de, de Tilburgse kermis, die uh, staat er in niets bij. Nee. Ik zie hier uh, lampjes uh, groen, uh, rood uh, en groen. Nou, Voor de mensen die kleurenblind zijn, hebben we een hele combinatie. Nou, in onze kantine hier zo... Ja, allemaal sterretjes, dus... Uh, ja. Mocht je sterretjes willen zien en nee, geen klappen <laughs> willen krijgen... Nou, dan moet je hier gewoon even zijn. Precies. Maar ja, daar hangen je bal, uh, ballen in de boom... En ik, ik weet niet of dat goed is met de volgende plaat, nou, Dennis. Een, en een grote piek erop, hè? Ja, ja, ja. Maar over die ballen, Dennis. Flado, Bad Bitches. Een nieuwe plaats op Spinning Records. Ik weet niet of dat goed gaat met die ballen. Nou. Het, kom, kom het is gewoon kna, tijd voor kna, een feestje. Knallen met die ballen. Knallen met die ballen. Ik. Ja. Ik, ik zie kan, die piek dit, al gaan. Dit, dit kan gewoon. Dit kan gewoon hier bij het. Nu. Flado en Bad Bitches. En zit je op de snelweg. Rij je op de regio's. Denk dan aan het gaspedaal. Het kan glad zijn. Dat wou ik net zeggen. Hertjes onderweg. En ja. Mocht je niet naar willen luisteren. Linkerband! Gas erop! See it in house! Your bad bitches! Gang of bad bitches. Turn it up. Turn it up. Turn it up. Turn it Turn it Gang of bad bitches. Turn it. Turn it Turn it Turn it Gang of bad bitches. 20.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 Dennis, David Penn, ATFC, met Downwild. ATFC, daar was je al heel lang uh, wel dat, fan van, hè? Dat is zo'n tijd geleden al, ATFC. Ja? Ja, ik, ik vind het helemaal lekker, hoor. Dat, uh, hij komt binnenkort uit uh, op uh, Urbana Records. Uh, dat is wel het label van uh, David Penn en uh, ATFC. Dus ik zeg, oh, heerlijk! En ja, wat, wat hebben we vanavond uh, nog meer in huis? Ja, ik zou, ik zou eventjes uh, kijken naar de nieuwtjes... Alleen ja, ja, jij komt weer met leuke muziek aan uh, Dennis. Uh, met, met, met gewoon kerst-Eddis, uh, wat je niet zou verwachten. Ja. Daar, daar zometeen natuurlijk uh, meer uh, over. <coughs> hey, maar zullen we even uh, kijken naar een uh, nieuw driedaagse boutique festival? Camp oh. Moonrise. Ja, ik denk joh. Kom, kom eens op. Ik, ik kom er gewoon eventjes mee. Wat aan het meer van Bussel, ja wie is er niet geweest... zal van 22 tot en met 24 juli 2018 een nieuw driedaags festival verschijnen. Camp Moonrise. De zogenaamde boutique festivals die momenteel wereldwijd ontstaan... zijn relatief kleinschalig en zorgvuldig afgestemd op een specifieke doelgroep. Goor geeft aan deze toenemende behoefte aan kleinschalige en persoonlijke festivals prijs 22 tot en met 24 juni 2018 aan het prachtige meer van Busselhof. Echt het waanzinnige meer van Busselhof. Op de Veluwe een nieuw festival. Had ik al verteld dat het een prachtig meer was, Dennis. Juist, echt wel. Ja, heel veel water, uh, ja, een beetjes. Het is prachtig. Het is meestal met, je moet er, mee, je met moet mee, er, Ja, je moet er gewoon geweest zijn. Oké. Okay. Het wordt een intieme boet uh, boetiekweekender. Oh jee. Die s aanvoelt als een... Als een, uh, ja, als een korte vakantie. Skinny dipping. <lacht> dat kan natuurlijk ook. Ik weet niet of, je, uh, of dat gewaardeerd wordt en of je dan het uh, nou tuin ja, wordt in, afgezet. Het is wel intiem. Het is zeker intiem. <lacht> het onderscheidt zich onder meer door de ruimte, aarde maken, meer tijd voor het programma... en verzorgde faciliteiten met vooral meer comfort. De eerste naam van het programma wordt begin 2018 bekend gemaakt. Dus ja, ik kan je dat nog niet vertellen... Maar ja, Camp Moonrise is de eerste echte boutique weekender van Nederland. Aan dat hele mooie, prachtige, geweldige, grandioze, superieure meer van Buslo. In één serene setting, op een prachtige plek op de Veluwe, omringd door bos, groene velden en natuurlijk Zandstranden. Ah, wat moet ik me daar uh, voorstellen? Qua, uh, ja, het, wa wat het gaat gebeuren. Het moet een kleinere festival, een persoonlijkere festival moeten Dat zijn. Dat ga ik vertellen allemaal. Het wordt niet alleen live en elektronische muziek geprogrammeerd. Maar ze zullen ook gerenommeerde chefsgerechten serveren op mooi gedekte tafels. Het zelf? wordt dus niet gewoon neergepakt. Nee, gewoon geen uh, top ja, Het wordt ja, helemaal mooi. Naast de aanwezige wijnterrassen, een jazzclub en tropische beachbar. Biedt Camp Moonrise de nodige verdiepingen en mindfulness... door inspirerende masterclasses, seminars en debatten? Ja, bezoekers kunnen meedoen aan workshops... en zich laten verrassen door spektakeltheater en bizarre shows... maar ook ontspannen in hot-ups... of met behulp van meditatietechnieken en massages. Er is geen uitgesproken hoofd- of randprogramma. Alles is onderdeel van de tot in de puntjes verzorgde totaalervaring... waar binnen aandacht voor detail en comfort voor de bezoeker voorop staan. Ken Moonrise wordt een magische minivakantie in een parallel universum genaamd Star Trek. <laughs> Zoiets? <What? laughs> en in één keer hebben we weer een aandacht. <laughs> nee, ik, ik zeg ook al, jeetje uh, je, Mina, mocht het je aanspreken, dat gaan natuurlijk altijd... Het zijn altijd... dezelfde gasten die ook uh, milkshake in en uh, Amsterdam Open Air Festival hebben gedaan, hè? Ja, ja maar dit is denk ik de groenere uh, geitenwolle variant. Allemaal voor de bomen kunnen zeker. Ja, ik, uh, ik ben heel benieuwd. Maar ik, ik ben wel nieuwsgierig hoe wat ik me hierbij moet voorstellen. Ja. Geen, geen, idee, geen idee eigenlijk. We, ik we, weet... moet, we moeten er gewoon heen gaan, zeg ik. Ja, nou ja, een lekkere massage, voetjes in het zand. Kom uh... helemaal spannend. Ja, niet? dat is helemaal zin. Helemaal zin. Ja, ja dat zen. Nou, nou, wie weet is het dat. Het is in ieder geval voor alle leeftijden. Dus je kunt ook gewoon de kinderen meenemen. Het is uh, dus bij dat prachtige, Hoef. machtige, mooi van, meer van Buslo, En het is uh, van 22 tot en met 24 juni 2018. Wat klinkt dat ver weg, hè, Dennis? Ja, en ook zo, oh, zo dichtbij is het, hè? Ja, dat brengt mij op het volgende. Gaan wij nog een uh, mooie See It and of The Year mixtape maken? Sowieso. Ik, ik denk dat we dat nog eventjes in moeten plannen. Ja, de data die hoor je nog van ons. Maar het gaat gebeuren. Het gaat zeker gebeuren. Dus hou het sharp. Want dan gaan we gewoon. Het hele uur uh, in de mix, denk ik. Ja of, ik twee, denk dat we, ja, of twee uur lang. Twee uur lang mixen. Yes. dat denk ik wel, ja. Maar uh, over een plaat die er zeker in moet zijn. Ja. Je kan er niet omheen. Olaf Wazowski. Waterman 2017. Ik ja, heb vorige week gedraaid. Klappert. De mensen die worden helemaal blij. Die worden helemaal blij. En ik zeg, ja, als het zo klapper is. Dat doen we gewoon nog een keer. Olaf Wazowski, Fusing Spider Wonderman 2017. In de Bolly remix. Dit is See It. DJ JK. DJ Dion zit niet door je speakers. En straks, lekker in de mix.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 Los tiene fuerte bailando y se baila así. Estamos rompiendo la discoteca. La fiesta no para apenas comienza. Hey. Se camsi, hey. se cansa. Ma la la la la la hey. Francia hey. Colombia hey. me gusta freeze. Kibalvin, hey. Willy hey. William hey. me gusta freeze. lo DJ no miente le gusta mi gente y eso se fue muy bien no le bajamos va nunca paramos es otro palo y bla y dónde está mi gente me fago mucho la tête y dónde está mi gente Pero lo tengo en mis manos. estoy muy duro, sí, gaan okay, we. El elevando. Seguimos rompiendo aquí? Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba sí? Los tengo bailando, rompiendo Y yo sigo aquí. Ja, dit is toch echt wel zo'n plaat die je in dit uh, jaaroverzicht uh, voorbij hoort te komen, Dennis. Uh, ja. J Balvin en William, Willy William met Mijenten. En dit uh, keer uh, in een uh, Jingle in Edith. Uh, yeah. Goed verzorgd, uh, Ja, ja. ja jij... okay, af en toe kom ik wel eens wat tegen. Jij, jij, jij hebt zo die plaatjes, jongen. Yeah. Ongelooflijk. Niet normaal. Nee, ik, ik vind hem echt leuk. Uh, dan, uh, en ook, ja. Ik denk dat hij de clubs ook best wel leuk gaat doen tijdens de feestdagen. Dat denk ik ook zomaar wel. Want je ja, komt het natuurlijk uh, niet uh, zomaar eventjes uh, tegen, nee. de, de, deze plaat. En, ja, zo is Armin van Buren. Ja, die denkt ook, weet je wat? Elke keer die Mariah Carey en Where Met Last Christmas... Komt, komt ook je zijn neus uit. Die hebben royalties met, met al die platen. want ja, elk jaar verschijnt er wel weer een cd of uh, best of, op Spotify. En Mariah Carey, die, die lag zich een uh, Rolls Royce in de broek. Uh, ja, natuurlijk. Dus... Wat zijn jing jing jing, jing, jing, jing, jing, jing, Dus Armin Sim. van Buren, die heeft gewoon zijn laatste plaat... ...heeft hij ook kerstbelletjes ondergeplakt. Oh, leuk. En hij zegt, watjee. En we draaien gewoon helemaal mee in die kerstscene. Uh, nou ja, dat vind ik toch best wel slim van hem. Ja. Maar Armin is best wel zakelijk, hoor, wat dat betreft. Hij weet, uh, hij weet precies wat hij moet doen. Met zijn evenementenbureau en de rest van de bureautjes. En die armada. Oh. Dat, dat gaat helemaal goed. Hé, hey, maar wat ook helemaal goed gaat is We Are Electric. Want ze niemand minder dan The Prodigy en Eric Frits naar Nederland. Jazeker! Kijk eens. The Prodigy en Eric Prits zijn onderdeel. van de eerste rijnamen die we. We Are Electric presenteert. Ook kondigt de organisatie een verhuizing aan. De nieuwe editie vindt namelijk plaats op het landgoedvelder. tussen Eindhoven, Tilburg en Zerthogenbosch. Pak je kaart hem er maar bij. Het crossover festival kondigt dus de eerste de namen aan. The Prodigy, Eric Chris, Justice, J Dave Clark, Krematic, MHD, Noisia met de DJ set. Vitalik Live, San Holo, Equals en Zwart Licht. Het festival duurt drie dagen, namelijk van 6 tot en met 8 juli. Kun je vast vrij vragen. En heeft een volledige dag- en nachtprogrammering. Ja, deze volgt begin volgend jaar. Ja, publieksfavoriet van uh, The Prodigy uh, sloot in 2015 het uitverkochte debuut van We Are Electric Weekender exclusief af. En liet tijdens het bewuste optreden ook maar meteen de videoclip voor de track Catcher Final opnemen. Ja, de Britse Elektropunkers komen in 2018, dus 2018 terug voor een exclusief festival optreden. Ja, ja. helemaal gaaf natuurlijk, vet, Dennis. Ja, super vet. Kijk, ja, er moet nog steeds. Uh, ja, ik kan nog steeds uh, Smack maar beetje Up en alles ergo uh, fire Firestarter. Ja, voodoo, oh. Food people. Heerlijke platen. Ja. En ja, ze worden nog regelmatig uh, geremixed, hè? Ja, vaak nog, hoor. En als we het dan, dan uh, toch over uh, remix hebben. Een plaat die, die we ook uh, recent tegenkwamen. Dat is, dat is een nieuwe uh, plaat op uh, CR2 record. Mink, ook geen onbekende in te zien. En de Rhythm Masters met I Feel Love. En de Ilias and uh, remix. Ja, die kwam ik per toeval tegen deze plaat. Ja, gewoon, kom je gewoon op een Italiaanse... Uh... Uitzendingen tegen. Ik weet niet nee, dat jij ja, zo vloeiend nou, er, was een, nee, er was een Italiaanse DJ in een club aan het draaien. En ik, ik hoorde die platen. Ik net. dacht dat het twee dames waren. Nee, het was een... Uh... Oh, het was in een uh, club. Ja, ik ja, zag ja, twee dames ja. staan in een, een of andere CO MC En ja, in één keer komt die plaats voorbij. Nee, ja, toen ben ik naar hem toe gelopen. Ik zeg, hé, uh, hey, uh, dit is een vette remix, man. Wat, uh, wat is dit? Ja, toen uh, liet hij het me zien... Dus, oh, dus, tijdens... dus jij bent zo iemand die altijd naar de DJ Ja, ah, ik, ik vraag het gewoon, <laughs> weet je? Nee, heb je? Ja, kun je krijgen. Ja, dat is zo. Maar we hebben hem hier natuurlijk nu ja. bij ziet. Oh! En nou zit jij erop te wachten. Nou, dat kan heel goed kloppen. Ik heb hier voor je klaarstaan. Mink and the Rhythm Masters, I Feel Love. En als je love voelt, ja, laat, laat rustig eventjes een berichtje achter, hè. Als je er maar vast klaar voor zondag, komt er weer sneeuw. Dus zet je sneeuw. Schep maar vast klaar. Sneeuw. sneeuw, sneeuw. Ja, dat zeggen we. Sneeuw. Heel veel sneeuw. Maar voor, zover is het nog niet. Nu. Voices. Deep my soul. I'm tired saying you. What the hell do you know? Talking to myself Trying to figure what you want to buy is deze. Lekker hoor. Lekker beetje. Oh yeah. Met voices. Nou, dat of jammer. Downpitch. Dat ga je ook wel zeggen met deze plaat. Oh yeah. Ja, zeker te weten. Hoe kom je op zo'n naam, hè? Maar binnenkort uit Downpitch 51. Een sublabel van uh, G-Rex. Uh, Cracker Alto. Ja, heerlijk. En als je hem wil volgen. Ja, wekelijks heeft hij gewoon uh, een uh, lekkere podcast. Dan hoor je als de nieuwste releases voorbij komen. Ik vind het altijd zo jammer dat ze er doorheen praten door die podcast. Ja. El, elke podcast die je hoort nee. maakt nee. niet uit. Nee. Uh, kijk naar zo'n Oliver Helder. Leuke track zie je die hij eruit maar. Uh, hey. Uh, hey. hey Oliver, Hey Oliver Heldens hier. Ja. Yo what's up? Yo what's up people? I'm ik gonna play some new music je... for you. <laughs> Echt hè? Ja. Daar ben ik al klaar mee. Do you I... want to hear my new track? <laughs> Ja. Hey. Ja, oh joh. Ja, ik vind, ik vind het uh, alsof het op een zolderkamertje gemaakt alsof, wordt. Alsof je een jointje gerookt hebt, weet je. Dit is een niet... zolderkamer jointje zit ook. Ik ga weer een podcast doen, jongens. Ik zal niet zeggen dat, ja, dat wij de beste radiostemmen hebben. Dat wij uh, het wel. Het beste. In, uh, ja, hallo. Uh, het kriebelt zo, hè, daar uh, uh, vannachter. Uh. Uh, maar. Als je dan zo'n producties uh, maakt, dan denk ik van. jammer. Ja, so, laat dan iemand het inspreken of zo. Weet je, iemand met een goede, ja, goede ja. stem. Ja, kijk als je dan uh, kijkt, uh, Roger Sanchez uh, bijvoorbeeld. Die heeft een uh, gelikte productie hoor, als ik het uh, zo hoor. Ja, maar die gaat ook uh, heel wat jaartjes mee. Ja, maar hij heeft zelf een uh, goede stem. Ja. Hij doet zelf ook wel... Uh, ja, uh, echt denk... Amerikaan is het hè. Die hebt echt zo'n uh, zo Brooklyn accent. Uh, ja, maar dat klinkt gewoon... Ik denk dat hier ook wel wat filtertjes overheen gooit, maar maakt niet uit. Nee, maar een Nederlander die Engels praat, Hoor maar eens een Nederlandse DJ Engels praten. Het klinkt voor geen... Steenkolen meter. Engels. God, zo Vloeibaar, Engels. Ja, daarom. Hé, <laughs> hey, maar het is weer tijd voor. We gaan de kaarten er weer eens bij pakken. En wat zei ze slecht? Nou, ja, wat, uh, zei, wat zei je? Ze zijn slecht. <laughs> Zullen we het wel doen of? Uh... Ja, we, ja, we pakken we gewoon even bij. Wat gaan we vandaag doen? We, we, bij, we bijt ons. We pakken gewoon de house top 10. Wat vinden we in de house top 10? Nou, op nummer 10 vinden we. Ryan Blit. Met You Can't Hide. En als ik dit hoor, ik word vrolijk. Uh... Oh, dus de, het is al een belovend begin. Ja, dit, dit, dit is gewoon de chart die we uitgekozen hebben. Want ja, als je kijkt, de Future House. Nou Volgens mij is die uh, de Future House van uh, 2015 of zo. Ze dus lopen een beetje achter, uh, de chart. Uh, ja, ze blijven te lang uh, hangen. En I see it Sessions oh ja, wij, luisteren wij, wij, wij willen ook gewoon gauw door hè. We ja. hebben een plaat gehoord Oké, okay, klaar We gaan weer En door Maar dit, dit, dit kan ik gewoon de hele avond horen Dit vind ik lekker Zo uh, Ryan Blitz Wordt er ook nog een uh, vokaaltje in gedaan? Maar daar blijft het bij ah, Maar misschien ja. bij uh, de nieuwe van Frankie Rizzardo En John Tejada Met Sweat Frankie On Rizar the walls Frankie Rizzardo Ik had het wel goed, uh, goede hoop bij Ik uh, ben nog steeds uh, in love met uh, de cola ja, zijn remix. Heel vet. Maar de geluidjes die hij gebruikt, die jongen. Je hoort hier ook zo'n lekker geluidje zitten. En hij is niet voor niks getekend op die factored, hè? Ja, maar elke. Kijk, het, hij heeft wel één stijl... maar elke plaat klinkt net even iets anders, weet je? Het, het, uh, ja, logisch dat elke plaat anders klinkt, maar... ja, het is net of hij elk uh, project weer... hé, hey, ik ga eens heel wat anders doen, weet je? Ja, ik, ik vind het helemaal top, hoor. Dat, uh, big props uh, voor uh, Frankie Rizzardo. En eigenlijk zou ik die jongen nou wel eens willen zien... in gewoon ja, de, de grote, hoge chart. En kijk, je hebt een Chesto, je hebt een Armin van Buren... je hebt een uh, Oliver Ah, ja, Maar weet je wat het is als, als die Frankie Rizzardo ook zo hoog zou komen... Dan wordt het ook minder. Dan wordt hij geleefd. Ja. Dan, uh, dan moet hij meegaan in de mainstream. Ja. ja. En dan moet hij zich weer aan bepaalde dingen aanhouden. En dan is hij... Ja. En nu kan hij gewoon lekker zijn ding doen. Wat hij leuk vindt. En dat he? is voor de muziek misschien ook beter. En voor zijn fans. Nou ja. We zijn dus nu aangekomen bij de nummer 8. En daar vinden we Kink met Perth. Wel bekend sampletje hè. Maar wel toch best wel weer fris. Op a Running Back Records. En ja. We houden we toen straks. I Feel Love. Van Ilias en Barentos. In de charts. Vinden we nu op nummer 7. Maar omdat we net al even gedraaid. Dan gaan we gewoon gelijk door naar de nummer 6. Daar vinden we... Mousties-versie van Cap'n Fat Met cola. Cola. Cola. Over cola gesproken. Ik heb een okay. nieuwe remix. Uh, voor uh, Sea C.A. Session straks. Oké, okay, uh, welke versie is dat? Robin Schultz-remix. Is die al uit? Uh, vandaag. Vandaag, oké. Okay, ja, ik vind dit ook wel uh, lekker hoor. Moustie, uh, huh? wel, wel bekend uh, van de track Horny. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik vind het lekker. Even wat glittertjes op. Ja, oh, dat? zeker. Een disco discoballetje aan. Hoppa. En we gaan naar de nummer 5. Daar vinden we op het label Hot Fracks Mark Jenkins en Miss B. Met Sirens. Lekker groove. Oeh, la, la, la. Stevige beat. Oh, hier houden wij wel van. En we gaan al door naar nummer 4. Daar weer een plaat van defectes. Daar vinden we Blaze. Wel bekend met Lovely Day. Er ja, is zo'n Engelse stamper. Deze sound vind ik zelf wat minder. Maar ja, het gaat erom wat jullie leuk vinden natuurlijk. hè. En dan gaan we naar de chart van de top 3. Crosstown rivers met Dennis Ferrer, fly away, samen met Afro oud oudzu, lekker spezend, lekker op het strand man, lekker ja. scheffelen. Ik K weet niet, ik weet niet of dit nou echt wel in de house top die zou moeten staan. Ik weet niet, maar ik vind hem wel lekker. Ja, maar ik vind hem uh, moeilijk in het vakje hout uh, te Coro zetten. coronaatje in het hoofd. je limoen erop. Hopsa. Denk jij uh, met deze plaats? Ja, heb ik toch wat minder. Nee, ik, ik heb liever een cola. Ik hey, laat het nou de nummer twee zijn. Ja, Carole fat elderbrook. De, gewoon de original. Ook commercieel is deze best wel goed, goed uitgaan. Dat, uh, dat wou ik net zeggen, ja. En het gaat er allemaal om die nummer 1, die felbegeren nummer 1, Modern Recordings. deze week met Matt Joe. En Love Stream. Hoi, Loomy Day. Oh -oh. Ik moet altijd ik moet altijd, denken, altijd bij de oh oh aan die hele oh, oh nog een keer, nog een keer. Ja. Oh, het En dan zo cola erin. Dan, je, dan krijg je een lekkere mix hoor en over cola gemixt. Ik vind het ik wel een uh, leuke nummer 1. Is, is weer eens wat anders, Dennis. Ja, verfrissend. Ja, een plaat die ik wel leuk vind. Dat is een nieuwe Harry Romero. Ken je Harry Choo Choo Romero nog? Ja, ja. Samen met Erik Morello als real to real Dat is om maar een kleine naam te noemen zo. Maar hij heeft natuurlijk zoveel meer uh, platen gemaakt. Dit is allernieuwste. Selecta. Hij komt dus binnenkort uit op uh, Robot Records. Ik zeg nou, we pakken hem hier gewoon uh, lekker erin hoor. We pakken hem hard. Ja, we pakken hem hard als je, als je meewerkt. Ik zeg, see it sessions gaat zo meteen naar het weerverkeer van 10 uur van start. Nu eerst Harry Romero. In de house. Awesome.